Ook elders aan de grens raakten anti-Maduro betogers slaags met de politie. De grens is op last van president Maduro afgesloten. Hij wil zo voorkomen dat Amerikaanse hulpgoederen... vanuit Colombia naar Venezuela worden gebracht. In Amsterdam gingen vanmiddag honderden, honderd mensen de straat op... om aandacht te vragen voor de situatie in Venezuela. Ze eisten dat Maduro opstapt. Bij de speelgoedwinkels van het failliete Intertoys heerste een grote drukte... omdat veel klanten hun cadeaukaarten wilden inleveren. Dat kan nog tot met morgen. Het inleveren ging een deel van de dag met horten en stoten... vanwege een korte storing in het cadeaubonnen-systeem. Volgens Intertoys werd die veroorzaakt door een DDoS-aanval. In Amsterdam is een meldpunt geopend... waar studenten onveilige situaties kunnen doorgeven. Aanleiding is een reeks incidenten in korte tijd... vooral op en rond de Spinoza-campus in de Belmer.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 Verschillende uitdrukkingen van de Haagse cabaretier Paul van Vliet worden opgenomen in de Dikke van Dalen. Het gaat onder meer om de zinsnede Te groot voor de poppen, te klein voor de kerels uit het liedje Meisjes van 13. Verder worden in de nieuwe versie van het woordenboek ook de uitdrukkingen Vragen, geen vragen en leuke dingen voor de mensen opgenomen. De 83-jarige van Vliet maakte vorig jaar bekend te stoppen met optreden, maar treedt eind mei nog één keer op in Antwerpen. Het weer het wordt kouder. Vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen is het dan opnieuw een zonnige dag. En ook na het weekend blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 15 graden. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En gefloten in de straat. Had de slavenjongen nog een opera? Paraat. De metselaar kon zingend op de stijger staan. De melkboer de fluitend zijn melk een beetje aan. Heel drie bestond nog weer. Maar ieder had zijn eigen stem. Welke stijger klonken weer? Van Palmiaso, Jeruzalem.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 Stijgend klonken die van Palmias Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een neer Van Pallia's of Jeruzalem Hilvers en drie bestond nog meer Maar ieder had zijn eigen stem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 Ik ben onder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 Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het bovloopt je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik niet met volle teuggen. zeequie strand of de. Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik we ben we gewoon hier, als je het niet eraf vindt Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haar inhalen. halen Moet je er uitjes bij? Yo! Heyo, heyo Heyo, heyo Heyo, heyo Heyo Heyo, heyo Heyo, heyo Heyo, hey hey hey hey hey hey Ik was jong, ging de van weer euro, wat leuk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 Geef me nog een kans, smeek je alsjeblieft. Geef me nog een kans en laat me toe. Want ik wacht op jouw gezicht, zie ik met mijn ogen dicht. Dat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 People oh.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 met bananen, ja iedere dag, staat zij in haar winkel al met te lach. Is ja, la la la Jongens la la la dag gewoon kommer, hè. Hey. <middel> Ik wil nou die wortel wel eens zien. Heeft er nog een broer ook eigenlijk? Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Wow! Oeh, dat is lekker. Dan wordt weer een feestje. Zonborgen. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Non de ju. Dat klinkt rechts goed. Korrieg die handje in de lucht. Zonborgen. De beat is aan Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak Gelijk wel vaak vacuum verpakt Vrouwke komen eens dichterbij Ga er vanavond mee met mij We gaan heen en weer, we gaan op en neer Roken maakt me gek met een lekker de. Oeh, lekker! heen en weer, we gaan op en neer Roken maakt me gek met een de lijk Kudde me me met de kontje, snolle bolletje! Kontje, snolle bolken.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 飞去